Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bendes uit Oost-Europa plegen op grote schaal fraude... met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van de Rotterdamse Recherche. Leden van de bende schrijven zich met een vals huurcontract in bij een gemeente... en krijgen zo een officieel adres en een burgerservicenummer. Daarna vertrekken ze weer. Met hun gegevens worden vervolgens huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. De Belastingdienst betaalt die meteen. Controle gebeurt achteraf. Volgens het Rotterdamse politieonderzoek gaat het om zes tot 8.000 euro per persoon, schrijft RTL. Volgens de politie was één verdachte van plan om bussen te huren... om zo meer Bulgaren in te kunnen zetten voor de fraude. Het is nog onduidelijk welk lied op 30 april tijdens een concert in Ahoy zal worden gezongen. Het concert gaat door, maar het Nationaal Comité Inhuldiging heeft geen alternatief bekendgemaakt voor het lied dat zou worden gezongen van componist John Newbank. Hij trok het lied gisteravond na een storm van kritiek terug. Samen met de Nederlandse publieke omroep zoekt het Nationaal Comité Inhuldiging naar een oplossing om toch de koning gezamenlijk toe te zingen op 30 april. Een Duits persbureau heeft inmiddels de tekst van het Koningslied integraal vertaald... om de Duitsers beter te laten begrijpen waarom er zoveel ophef is ontstaan rond het lied in Nederland. Burgemeesters blijven steeds korter op hun plek zitten. De afgelopen tien jaar bleef een burgemeester ongeveer vijf en een half jaar op zijn post. In de jaren tachtig was dat nog gemiddeld tien jaar. Het blijkt uit een analyse van het ANP en het weblog Sarasso. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters herkent het beeld... En Jeffrey Wammes is bij het EK-turnen in Moskou zevende geworden op het onderdeel sprong. Hij was één na laatste. Wammes had bij de eerste vijf moeten eindigen om zijn A-status bij NOC-NSF te behouden. Het goud op het onderdeel sprong was voor de Rus Ablyazin. Het weer. Geregeld zon, vooral in het westen. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen droog, ook zonnig en dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, ja, ja! Het is het doelpunt! Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. Het is vier minuten over twee. Ajax leverde twee punten in. PSV won gisteren. Wat doen de twee concurrenten Feyenoord en Vitesse? Die wedstrijd begint straks om half vijf in de Kuip in Rotterdam. En ook onderin is het spannend. Willem II won gisteren. VVV voelt de hete adem van Willem II in de nek. En VVV speelt op dit moment tegen FC Twente in de koel. Cool. We gaan meteen naar Frank Wilaert. 77 minuten onderweg. Twente had in de eerste helft niets te vertellen. VVV kwam op een 2-0 voorsprong. Maar na rust is het verhaal omgekeerd. Nu heeft VVV nauwelijks nog iets te vertellen. En is Twente teruggekomen tot 2-2. Een klein kwartiertje heeft Twente nog om de 3-2 te produceren. Want daar lijkt het op dit moment het meeste op. Twente in de aanval op jacht naar de drie punten. Met een klein beetje in het achterhoofd. Misschien halen we plek 4 nog. Verder, zometeen om half drie FC Utrecht tegen NAC en NEC tegen Peck Zwolle. En om half vijf dus Feyenoord tegen Vitesse. Vanwege de belangen van die wedstrijd gaan we door tot tien voor half zeven. Er is ook heel veel andere sport vanmiddag. Bijvoorbeeld de Formule 1 net gestart. Louis Dekker. Ja, de Formule 1 is gestart en het is nog steeds Nico Rosberg... die verrassend van Pol vertrok en voorlopig die eerste plek handhaaft. Maar daarachter is het echte gevecht, het gevecht Vettel versus Alonso. Het heeft er alle schijn van dat Vettel op dit moment de allersnelste is... en binnen een paar rondjes ook Rosberg te grazen zal hebben. We kijken verder natuurlijk naar het hockey vanmiddag. Dat is Amsterdam-Bloemendaal, allemaal belangrijk voor de play-offs. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij het, het EK-turnen. Maar er is natuurlijk ook een grote wielerronde: luik de laatste alweer van de grote voorjaarsklassiekers. Renners vanmorgen gestart in Luik. Traditioneel natuurlijk om half elf. Inmiddels weten ze dat ze nog 141 kilometer moeten fietsen. 119 kilometer zijn er afgelegd. En we hebben een kopgroep van zes man. Drie Belgen, twee Zwitsers, een Fransman, geen Nederlander. De voorsprong op dit moment 8 minuten en 30 seconden. van acht jaar geleden en band and break. VVV Twente, er is evenwicht Frank Wielard, maar hoe lang nog? Ja, nou, in ieder geval uh, zou het nog een minuut of acht kunnen duren. 82 minuten zijn we onderweg. Het is 2-2. En Twente, ja, ik zei jaagt op de 3-2. Maar zo spannend is het ook weer niet. Het gaat niet in het allerhoogste tempo. Dat hoge tempo heeft Twente wel gehad in de openingsfase van die tweede helft. En aan de bal wil het in ieder geval wel zo snel mogelijk naar voren. Zoals nu richting Chatli aan de linkerkant. Tegenstander voorbij. Chatli in de eerste helft bepaalt niet geweldig. Maar in de tweede helft, net als Tadic, veel meer aanwezig. Twente ook veel meer bezit. Het wind af en toe is ook een, een duel. En dat gebeurde in de eerste helft allemaal niet. Dat leverde die 2-0 voorsprong op voor VVV de paas in de richting van Turk nu. Net even te hard van Ramstein. ...op de counter bij VVV... ...dat de 2-2 natuurlijk ook prima vindt... ...want een punt is tenslotte ook weer uitlopen op Willem 2 ...en dat levert dan drie punten voorsprong op... ...met een beter doelsaldo... ...en dat betere doelsaldo is dan wat je noemt een punt extra... ...waardoor Willem 2 altijd onder VVV zal blijven staan... ...zoals het zo blijft zoals het nu is... ...met Ma een bal in de handen... ...schiet de bal weg, schiet hem vooral heel erg omhoog... ...haalt niet de andere helft en wel voor pikt hem daar dan op... ...kan hem gewoon onder de voet stilleggen... De benen. Turk krijgt de bal er wat ongelukkig mee. Probeert hem in ieder geval mee te krijgen. VVV blijft wel in balbezit. Want bij Twente staat iedereen te kijken van... Goh, dat doen ze niet onaardig. Die jongens op het middenveld bij VVV. Van Haren levert dan zomaar in... Doet hij bij uh, Tadic. En nu ver op het middenveld. In de middencirkel. In balbezit. Ver heel ongelukkige uh, eerste helft gespeeld. En na rust ook niet heel erg gelukkig met die balcontacten. Maar uh, hij leidt veel minder balverlies dan voorrust. In ieder geval Tadic. Nu de bal vol tegen het hoofd van Seipa Aangeschoten. Iedereen bij VVV. Op een wel voorna weer achter de bal. En nou het zoeken naar de opening door FC Twente. Shatli gaat uh, op zoek naar. Uh, uh, iemand die uh, vrij staat. Uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. En zo is de aanval voor Twente in ieder geval voorbij. Boelekien gaat zich zo melden in de punt van de aanval bij FC Twente. Om de 3-2 te forceren. Want dat moet toch voor Twente om nog kans te maken op de vierde plek. Daar zijn ze heel voorzichtig naar aan het kijken. Vijf minuten officiële speeltijd nog bij VVV tegen Twente, 2-2. Bij het EK-turnen in Moskou stonden we op één keer zilver voor Noël van Klaveren... en nog één Nederlander kwam er op deze slotdag in actie, Jeffrey Wommers. En we waren zo hoopvol, maar oei, oei, oei, Edwin Cornelis. Is de grote tegenvaller? Uh, nou, in zoverre is de grote tegenvaller dat uh, de consequenties groot zijn voor hem. Want hij verliest door uh, zijn zevende plaats in de sprongfinale zijn A-status van NOC-NSF. Dat is uh, 1600 euro per maand. En dat maakt het leven voor een topsporter natuurlijk een stuk lastiger. Dus wat dat betreft is het een enorme tegenvaller. Als je kijkt naar zijn verwachtingspatroon, dan lagen die verwachtingen toch met name op vloer. Gisteren in die finale had hij het eigenlijk moeten doen. Maar ja, daar ging het dus ook al mis helaas. Ja, wat dat betreft is dus een grote tegenvaller. Uh, ja, ja, ja, Nou ja, goed. dit was een laatste strohalm, die sprongfinale, om uh, er toch nog iets van te maken. Heeft hij uiteindelijk niet gedaan, met name omdat zijn tweede sprong uh, mislukte. Hij uh, kwam op zijn kont terecht en uh, ja, daarmee was zijn hele klassering natuurlijk omzeep. Dus, uh, maar als hij het realistisch bekeek, dan moest het toch met name van die vloerfinale van gisteren komen. En uh, ja, daar heeft hij het laten liggen, met dus inderdaad al die consequenties van dien. En uh, ja, het is uh, ironisch om dan te zien dat hij zijn aanstatus verliest. Daar waar Noël van Klaveren, die uh, gisteren het zilver pakte, op, uh, op sprong. Ineens een A-status verdiende. Die was daar helemaal hyper de piep ook over. Omdat het voor haar het turnleven weer een stuk makkelijker maakte. Hoe moet er nu achteraf dit EK-turnen beschrijven? Hoe gaat het de boeken in voor Nederland? Het is maar net hoe je er naar kijkt natuurlijk. Uh, het was sowieso een wat gedevalueerd EK omdat Epke Zonderland er niet bij is. He. Die zit in de studieboeken, dus die heeft gezegd, ik uh, laat deze aan me voorbij gaan. Uh, feit is dat er geen medailles bij de mannen zijn gehaald. Daar waar je vooraf zou zeggen, ja, de grootste kansen liggen toch bij de mannen. Met echte specialisten als Jeffrey Wammers en Jury van Gelder. Maar die hebben het allebei af laten weten. En met name Jury van Gelder heeft echt wel wat laten liggen. Want uh, de verschillen in de ringenfinale waren uitzonderlijk klein. Eén tiende van een punt zat er maar tussen. En ja, wat nu als Jury van Gelder niet die stap had gemaakt bij zijn afsprong. Wat nou als hij die andere kleine fouten in zijn oefening niet had gemaakt, dan had hij misschien zomaar Europees kampioen kunnen worden. Maar goed, hij heeft het allemaal wel gedaan. Zijn eigen fout dus. En uh, heeft het uh, laten liggen. Zevende plaats voor hem. En hij weet dus dat het uh, moet gaan gebeuren voor hem in het, uh, op het, EK, het WK in, uh, in Antwerpen later dit jaar. Uh, Jeffrey Wammes op vloer ja, was eigenlijk ook zonde, want zijn oefening was aanvankelijk ontzettend sterk. Was, uh, zeer zuiver. Hij liet een hele mooie stijl zien. En in die voorlaatste sprongenserie ging het dan mis en kwam hij met zijn handen en zijn voeten buiten de lijnen terecht, was die oefening ook voorbij voor hem. Dus er waren kansjes, ze hebben ze laten liggen, dus geen medailles. Dat zou je teleurstellend kunnen noemen, maar de bondscoach Mitch Venner die richt zich toch vooral op het positieve. En die zegt, ja, we hadden wel drie finale plaatsen bij de mannen. Wat dat betreft is dat goed. Dat geeft aan dat we op meerdere fronten goed bezig zijn. En nou, is het alleen nog maar kans of zaak om die kansen ook te gaan verzilveren. En wat natuurlijk heel erg positief was, dat was die zilveren medaille van Noel van Klaveren, waar eigenlijk niemand echt serieus rekening mee gehouden had. Dat deze nieuwkomer, debutante op het EK, ook meteen om de prijzen mee zou doen. Heeft zich echt gemengd bij het internationale springgeweld. En ja, dat biedt veel perspectieven voor de toekomst. Dankjewel, Edwin Cornelius. Zondag van het EK in en later in deze uitzending nog een reactie van Jeffrey Gaan We gaan weer naar de Formule 1, Louis Dekker, met een toch wat verrassende koploper bij de start. <laughs> ja, maar die koploper is al uh, flink aan het wegzakken. Oh, Nico oh, oh. Rosberg uh, heeft heel erg moeite om het tempo bij te benen. Maar dat geldt niet alleen voor de man die van pole position vertrok, Nico Rosberg, maar ook voor Fernando Alonso, die in het begin agressief knokte met Sebastian Vettel. Maar op dit moment weliswaar Rosberg voorbij is, tweede licht. Dan zou je zeggen dat gaat lekker, maar het gat naar Vettel is enorm. Het is in een paar rondjes gestegen van, eh, nou, van, van 0,1 seconde naar 4,5. En het stijgt per ronde en Vettel is niet te houden. reed ook agressief de eerste rondjes alsof hij in de eerste ronde de Grand Prix moest winnen. Eh, maar het, eh, het is onduidelijk waar dat gat vandaan komt. De banden zijn hetzelfde, de strategie lijkt hetzelfde. Alonso was pijlsnel in het begin, maar heeft nu moeite om het bij te houden. Sterker nog, wordt nota bene achtervolgd door Paul Di Resta. En op het moment dat ik het zeg, schiet Alonso naar binnen. En dat betekent dat hij zijn eerste bandenwissel gaat doen. Kennelijk of ontevreden is over deze set... of heeft berekend dat hij op dit moment te veel verliest... en probeert nu de strategie bij te stellen door te wisselen... door in die, in die zin de, de, de aanval te kiezen en nu te kijken waar hij terecht komt op het moment dat de rest ook zijn eerste stop maakt. Nou, er is niet extreem veel gebeurd op de baan. Geen grote klappers, geen grote schuivers. Wel achterin wat kleine akvietjes. Een lekke band hebben we gezien van Jean-Éric Vernier. De coureur van Toro Rosso. En ook Guido van der Garde heeft zijn eerste pitstop al achter de rug. Waarom? Het is niet helder, het is niet in beeld geweest. Maar het is een beetje raar als je na twee rondjes al je eerste bandenwissel doet. Dat betekent van der Garde, dat zijn we van, van hem gewend, eh, achter in het veld. Twintigste rijdt hij op dit moment. Hij is niet de laatste. Want Adrian Soutil en Jean-Éric Vernier rijden nog achter hem. Maar dat is een kwestie van tijd voordat dat wordt rechtgezet. Tilburg en Omstreken kijkt gespannen toe. Wat doet VVV? En ondertussen heeft Twente zijn eigen belangen. De slotfase in Venlo. Frank Ullaard. Ja, het lijkt er toch niet op dat Twente de plek 4 gaat aanvallen. En dat voorlopig VVV de aanval van Willem 2 afslaat. Door een puntje te pakken tegen Twente. En dus weer uit te lopen naar drie punten. We krijgen 4 minuten extra tijd. moment tot nu toe in de wedstrijd. Sinds de vorige keer dat ik me meldde. Het is trouwens de 90ste minuut. En het staat 2-2. Is het moment dat Fink afluit. Uh, na een overtreding van Tadic op Leijwa uh, Leibakabessi Leibak krijgt nog wel de bal naar voren in de richting van Wildschut. Die heeft een heel open veld voor zich. Dat ziet Fink niet. Die fluit af en ziet onmiddellijk nadat hij gefloten heeft dat hij fout zit. En uh, steekt onmiddellijk twee handen lucht in. Sorry jongens, ik fluit hier voordeel weg. En uh, doet daarna nog even een high five met de coach van VVV, Ton Lokhoff. Om de, te laten zien dat hij uh, het hem spijt dat hij dat moment even verkeerd had ingeschat. Tot grote waardering van Lokhoff. Uh, in ieder geval op dat. Moment. Nu de bal achterin bij VVV. Hard weggeschoten. Douglas op de helft van VVV vangt hem op. Tadic aan de rechterkant met Rosales. Ingevallen. En uh, de bal voorgegeven. Die gaat hoog over de goal van Maanpa heen. En zo is er uh, weer een mogelijkheid van Twente in de extra tijd. Vier minuten krijgen we er daarvan bij voor Twente. Om toch nog stiekem hier te winnen. Na een hele slechte eerste helft. VVV is in de tweede helft, zou je kunnen zeggen, overeind gebleven. Omdat het nog een punt heeft. Tegen Twente in de extra tijd. Het is 2-2. We gaan naar Luik bastenakenluik Luik gio -Lippen. Ze zitten natuurlijk al even op de fiets. Maar de eerste serieuze Heuvelsbergen dienen zich nu aan. Hè? Ja, we hebben er al twee gehad. Dat zijn nou niet de meest serieuze klimmetjes in Luik bastenakenluik de Côte de La Roche en Ardennes. Altijd de eerste klim. Na La Roche is dat ergens nog op weg naar Bastogne. En dan zijn ze zojuist in Bastogne gekeerd. Dat is het verste punt van het parcours. De ravitaillering is daar ook geweest. En dan gaan ze weer op weg naar het noorden. En dan krijgen ze eerst de Côte de saint roch bij Hufalize. Dat is toch al wat serieuzere werk. Ook die hebben ze inmiddels gehad. En nu gaat het op weg naar het Vierluik. Zoals ze dat altijd zo mooi noemen. Dat zijn de vier mooie beklimmingen die pal achter elkaar komen straks. De Côte de Wanne, de Côte de Stocke, de Haute-Levé en de Roger. Dat is toch vaak de eerste nou, voorbeslissing in de wedstrijd. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En dan krijgen we de echte sterke mannen. ...die daarmee aan kop gaan. Voorlopig moeten we doen met een kopgroep. Een kopgroep die zeven minuten voorsprong heeft. Een kopgroep inmiddels bij het kerkje van Grand Alleu. En dat betekent dat ze in de buurt zitten van de wannen. Dat ze zometeen rechtsaf draaien en dan de wannen op gaan draaien. Kopgroep met een Fransman, Vincent Jérôme. Met twee Zwitsers, Jonathan Fumo Jermien Lang, die zat ook al in de ontsnapping in de Waalse Pijl afgelopen woensdag. Dan drie Belgen, Bart de Klerk, Frederik Veugelen en Sander Armee en Van Veugelen. Kunnen we zeggen dat hij voor de Nederlandse ploeg van Vakant DCM rijdt. En die zitten zo keurig in die kopgroep de favorieten. Die houden zich voorlopig nog verscholen. Is ook verstandig natuurlijk, omdat het echte werk zo moet beginnen. En eigenlijk steekt er niemand met kop en schouders boven uh, de anderen uit. Hebben we geen uitgesproken topfavoriet, maar vele favorieten voor de wedstrijd van vandaag. Nog een paar seconden te spelen in Venlo. VVV Twente, Frank Wilaard. Een minuutje extra tijd nog, tenzij er nog wat achteraan komt. Grote kans nog voor Twente uit een hoekschop. Bravheid nadat de bal is doorgekopt. Bravheid kan wel koppen, maar kan de bal geen richting meegeven. En kopt de bal rechtdoor zomaar naast de goal van Maanpa. en pa. En voor VVV is op dit moment het overleven begonnen. Joppe bal naar voren om zo min mogelijk in de problemen te komen in de richting van Van Haren. Die gaat dan nog wel het duel aan. Dan gaat vervolgens het duel een beetje half zacht aan. heeft hij het geluk. Dat de bal wordt ingeleverd door Ramstein, die eh, schiet de bal over de zijlijn Gutierrez. Nu haast maken over de rechterkant, daar wordt de bal gevraagd door Fer en door Rosales die hem graag snel wil hebben. Tadic staat er al klaar om de bal te ontvangen, maar ook Rosales doet er wat langer over, legt de bal bij de tweede paal neer. Daar gaat Kastanjos de lucht in en gaat de bal over de achterlijn, nog een keertje via Joppe, nog een hoekschop. En dat zijn de momenten waarvan ze hier de handen voor de ogen slaan toeschouwers die allemaal roepen, hallo, is het nog geen tijd? Nee, is daarop het antwoord. Want er staan nog vijf tellen op de klok qua extra tijd. En het is de minimale extra tijd, dus deze hoekschop zal er nog wel komen. De laatste keer dat Twente gevaarlijk kan worden. Gaat er nog wat gebeuren? hier gezocht, niet gevonden. En dan levert dat een punt op voor VVV. Dat met applaus het veld afgaat. Opluchting in Venlo. Want Willem II won en VVV speelt gelijk. En dat maakt het verschil onderin tussen deze twee ploegen. Drie punten. VVV heeft een beter doelsaldo. Dus heeft ook nog een makkelijker programma dan Willem II in de slotfase. Maar ja, als er punten gepakt moeten worden... dan is deze in ieder geval heel belangrijk tegen Twente. En Twente dat weet dat zich mag opmaken voor de play-offs voor Europees voetbal. Want die vierde plaats is voorlopig in ieder geval weer even uitbeeld. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. AZ PSV is de eerste wet 1-3-0-1 bij de Rus via van Bommel. 0-2 Mertens, 0-3 Lens 1-3 Johansson. De eindstand PSV boekte een overtuigende zege op AZ. AZ had het nog wel voortvarend van voor start ging, maar volgens trainer Dick advocaat was de boom gebroken na de openingstreffer. Nou, laatste kwartier eerste helft. Toen wij de goalfiel uh, controleerden we de wedstrijd al. Eerste half uur was het gelijkwaardig. Twee ploegen die uh, hard, hard, hard werkten, niet erg goed voetbal. Maar. Weinig kansen van beide kanten, maar toen die goal viel... vanaf dat moment controleren de wedstrijd en even voort te zetten in de tweede helft. En eh, met die overwinning op AZ sloot PSV een toch wel bewogen week af. Maar volgens aanvoerder Mark van Bommel had het team daar toch weinig last van. Ja, dat beetje als je van Ajax verliest en je bent min of meer uit de kampioensrace... Uh, ja, dan weet je wat er op je afkomt. Uh, dus het was een, uh, een hectische week van buiten, maar we zijn binnenin uh, zijn we vrij rustig gebleven. En hebben gezegd, nou goed, uh, wij moeten voor die tweede plek gaan. We hebben nog een bekerfinale en je weet nooit wat er gebeurt. En uh, wij moeten natuurlijk naar onszelf kijken. Maar uh, bij, bij die andere wedstrijd gebeurt er toch nog altijd nog wat. Altijd wat. En ondanks die nederlaag deed AZ, dat klinkt misschien aan, toch goede zaken. Onderin verspelde concurrentiepunten en PSV is eventueel dichter bij Champions League voetbal gekomen. Waarom is dat belangrijk? Nou met de bekerfinale tegen deze tegenstander in het vooruitzicht is daarmee ook Europees voetbal dichterbij gekomen voor AZ. Maar haar trainer geert Verbeek ontkent dat dit een rol heeft gespeeld. Ik denk uh, dat wij hebben laten zien dat we deze wedstrijd graag hadden willen winnen. Dat is niet gebeurd. En dan is het enige positief inderdaad dat, dat, dat PSV dan wel de drie punten heeft en blijft meedoen om de tweede plaats. En ja, Het, het is toch een troostprijs. Hè? Uh, want een finale verliezen, uh, ja, dan heeft het weer geen prijs. En dan is het toch wel een beetje uh, met als, als beloning Europees voetbal, zou dat dan zijn. Eh, maar het is allemaal als-als. Uh, dus wij, willen, uh, wij moeten leren van deze wedstrijd. en Dan kunnen we misschien uh, die beker mee naar huis nemen. In de Euroborg eindigde gisteren FC Groningen tegen ADO Den Haag in 2-1... bij de rust 2-0 door goals van Zeefaken en Texera. En 2-1 werd het door Jansen. Er waren twee rode kaarten in die wedstrijd. Voor Van Dijk van Groningen halverwege de tweede helft rechtstreeks. En Jansen van ADO na twee keer geel. Vlak voor tijd viel die tweede gele kaart. Groningen leek de wedstrijd bij rust in handen te hebben... maar raakte daarna toch een beetje van de leg. En volgens Robert Maaskant liet zijn ploeg zich provoceren door de tegenstander. Iets waar de trainer in de pauze nog voor had gewaarschuwd. We weten dat ADO uh, op die manier nog terug gaat komen in die wedstrijd. Uh, daar trappen we toch net even te veel in, vind ik. Dus, uh, maar Allah, we staan maar drie punten aan het einde. Uh, we zetten een directe concurrent op grote achterstand. Uh, we draaien ook het doelgemiddelde naar ons toe nu. Dus dat, uh, dat zijn allemaal goede zaken vandaag. Eerste helft was dus voor de thuisclub voor FC Groningen. Henk Vrezer zat op de bank bij ADO... als vervanger van de geschorste trainer Mauri Stijn. Ja, en daar was hij het voor een deel wel mee eens. Nou ja, kijk, ik denk inderdaad uh, tot die, tot die 1-0. Denk ik dat het. Uh, uh, ondanks, omdat wij beide wel voorzichtig begonnen. Uh, tot die, tot die 1-0 had ik het gevoel dat, het, uh, uh, zeg maar dat we de organisatie goed hadden staan. En dat het in feite nog beide kanten op kon. Na de 1-0. Uh, ja... Kijk, we hebben in balbezit hebben we te weinig afgedwongen, dat is duidelijk. Maar de organisatie stond op, op zich stond wel. Door de nederlaag kan ADO Den Haag de play-offs voor Europees voetbal wel vergeten. Groningen zit op schema. En dat is te danken aan de mooie eindsprint die de ploeg heeft ingezet. De zege van gisteren was de vierde op een rij. En daar is Maaskan best wel een beetje trots op. Ja, dat is mooi. Er zijn niet veel clubs gegeven dit seizoen. Volgens mij even behouden ze echt de top dan. Dat is een, dat is een mooie serie. En uh, ik ben ook blij dat we nu aandacht nu een paar goede goals maken... Uh, ik dacht dat we vandaag ook uh, heerl echte heerlijke voetbalgoals uh, maken. Dus twee spitsen. Dus uh, ja, we hebben de wind inderdaad even mee. Dan gaan we naar Herakles Almelo, RKC, werd 4-0 maar liefst. Met de was het 1-0. Via Kwanza uit de strafschop. Viginovic 2-0. Everton 3-0. Everton 4-0. En door die overwinning heeft Herakles het verblijf in de eredivisie... ...andermaal opnieuw met een jaar verlengd. Ja, is dat nou een prestatie? Ja, een prestatie die volgens trainer Peter Bos een beetje wordt onderschat? Uh, laten we gewoon eerlijk zijn. Wat de mensen denk ik wel eens vergeten is dat, dat uh, Heracles de laatste jaren weliswaar steeds uh, een uitstekende positie op de ranglijst inneemt. Maar dat wij nog steeds een clubje zijn met een hele kleine begroting. Met een hele kleine selectie. Waar, waar maar heel weinig hoeft te gebeuren. Of, of ja, uh, het, het wordt wel heel smal. En uh, ja, dan denk ik dat het weer een groot compliment voor de club is. Dat we ook dit jaar ons weer weten, hebben, hebben weten te handhaven. En dan naar RKC. Nederlaag werd ingeleid door een uh, ja, toch wel onterechtgegeven strafschop. Cruciaal moment van trainer Erwin Koeman, Maar hij is niet zo flauw om de schuld bij de scheidsrechter neer te leggen. Nou, Het was twee minuten voor de rust. Dus uh, kijk, alles, uh, het was zeker een uh, vrije trap. En, uh, maar oké, okay, daarvoor uh, gaan wij een hakbal doen. En daar komt die counter uit en daar, uh, daar krijgen zij die strafschop uit. Dus uh, het lag niet alleen uh, aan de beslissing van de scheidsrechter, maar ook aan onszelf. Dus, uh, en dan wat Tilburg. Willem 2 tegen rode JSC werd 2-1... bij de Ruslander 0-0, 1-0 Haastroep, 2-0 Joachim uit een penalty... en 2-1 Malky vlak voor tijd. Ook in deze wedstrijd werd er veel nagepraat over de strafschop, de 2-0. Rob Wilaard was daarvoor verantwoordelijk... maar hij was zeer verbaasd over het besluit van de scheidsrechter. Ja, Hij zei tegen mij, je brengt hem uit balans. Ik zeg, ja, ik zeg dan moet je wel heel veel gaan fluiten. Want dat is het ook een beetje voetbal, dat je, dat je duels aangaat. Ja, wat ik zei, ik, ik schrok echt dat hij een penalty gaf. Want uh, hij viel volgens mij ook nog 4, 5 meter uh, nadat dat, dat er het contact was geweest. Dus ja, in mijn ogen onterechte penalty, maar... Ja, en Wilaat was niet de enige die die strafschop bekritiseerde. Volgens trainer Ruud Brood was er ook twijfel bij de arbitrage. Er gaat weer nergens over. Het is een duel om de bal. Men gaat een schouderduel aan. Uh, Joachim wordt uit balans gebracht, maar niet, niet dat je zegt het is een doelkans... en die neemt een duik ergens in. Ja, vierde man vond het ook verbazingwekkend, zei hij tegen mij. En bij terugkeer in Kerknaden werd de bus van Roda opgewacht... door een groep van zo'n 50 supporters... die eisten tekst en uitleg over de slechte prestaties. Politie was aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen. En dan naar de hekkensluiter, Willem II, daar was de sfeer natuurlijk heel anders. De ploeg is tot, dus, uh, tot nu uh, drie puntjes ja, verwijderd van de plek die toegang geeft tot de na-competitie. Want VVV speelde zojuist met 2-2 uh, gelijk tegen FC Tenten. Volgens trainer Jurgen Streppel is in ieder geval de zege zeer belangrijk. Een mooie ophepper voor zijn ploeg. Ja, ja, we hadden dus natuurlijk de afgelopen weken uh, domper op domper gekregen. Tegen Groningen en tegen Heerenveen hadden wij de beide wedstrijden moeten winnen. Uh, waren we de betere ploeg, kregen we de betere kansen. Tegen PSV uh, was een kwartier voor tijd, ging het, uh, ging het mis. Uh, dus we wisten uh, dat wij uh, vandaag zouden moeten winnen. Dat uh, hebben we zes weken geleden met elkaar afgesproken. Maar naar Roda moeten wij op twee punten staan van VVV. En, en laten we hopen dat, uh, dat Twente morgen daar gaat winnen. En, en dan, uh, dan hebben we fantastische zaken gedaan. Maar helaas gebeurde het dus niet. Het werd in Venlo tussen VVV en FC Twente 2-2. Dus ook VVV een puntje erbij. Gat dus nu drie punten. En vrijdag was er ook al een wedstrijd. Ajax tegen Eeroveen. Het werd 1-1. Gaan we naar de stand. Ajax verspeelde dus twee punten, heeft 67 punten uit 31 wedstrijden. PSV is weer tot op vier punten genaderd, heeft er 63. Vitesse staat op 61 en Feyenoord op 60 en zij gaan tegen elkaar spelen. Mocht Twente nog een beetje hoop hebben gehad, lijkt wel over hoor. Die hebben nu 55 punten uit 31 wedstrijden. Dus ook die vierde plek kunnen ze gevoeglijk uit hun hoofd zetten. Onderaan AZ blijft dus op 33 staan. RKC blijft op 31 staan en Roda zit toch echt in de problemen. Op de 16e plaats met die 27 punten. VV TV-puntje erbij, 22, kan heel belangrijk zijn. Belangrijk punt, want uh, uh, uh, 22 punten uit 31 wedstrijden... en 23 punten uit 31 wedstrijden, moet ik goed zeggen... want Willem II is de hekkensluiter op drie punten dus met 20 uit 31. En dan nog het programma voor vanmiddag. Over enkele seconden wordt er afgetrapt. In Utrecht bij FC Utrecht tegen NAC Breda... en in Nijmegen bij NEC tegen Pek Zwolle. En om half vijf dus de zeer belangrijke wedstrijd... bovenin tussen Feyenoord en Vitesse. Dit is radio 1. Het is uh, half drie geweest. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema. Bendes uit Bulgarije plegen op grote schaal fraude met toeslagen en uitkeringen in Nederland. In een reportage van Karo Brandpunt vertellen Bulgaren over georganiseerde reizen naar Nederland. bedoeld om fraude te plegen met toeslagen. Zodra ze in Nederland zijn, laten ze zich inschrijven op een adres dat op naam staat van de Bulgaarse bende. En daarna worden bankrekeningen geopend en worden huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. Het is nog onduidelijk welk lied op 30 april tijdens een concert in Ahoy zal worden gezongen. Het concert gaat wel door, maar het Nationaal Comité Inhuldiging heeft geen alternatief bekendgemaakt voor het lied. Dat zou worden gezongen van componist John Eubank. Het trok het lied gisteravond na een storm van kritiek terug. In een opvanghuis in Roosendaal is een moeder van 42 haar zoon van 7 omgebracht. De moeder heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. De vrouw doodde haar zoon bij een vestiging van de Safe Group in Roosendaal. Daar worden vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld opgevangen. En burgemeesters blijven steeds korter op hun plek zitten. De afgelopen tien jaar bleef een burgemeester ongeveer 5,5 jaar op zijn post. In de jaren tachtig was dat nog gemiddeld 10 jaar, blijkt uit een analyse van het ANP en het weblog Sargasso. Dat waren de hoofdpunten. De bal rolt weer, ook in Utrecht, bij FC Utrecht tegen NAC Breda. Onze man ter plekke is Bas Ja, ik weet dat je snel bent, Twan, maar op de halve marathon gaat het beter dan in je timing van voetbalwedstrijden. Want de bal rolt nog niet, omdat Nana Assaren nog een bos bloemen in ontvangst mag oh. nemen. Omdat hij begint aan zijn honderdste wedstrijd. Ja, sommige mensen krijgen bloemen voor van alles. <laughs> het is... Uh... Op het punt van beginnen dus dit duel. En nu in gang gezet door scheidsrechter Björn Kuipers. Die na Barcelona, Paris Saint-Germain en PSV eigenlijk dus opnieuw een absolute topwedstrijd krijgt. Wat een bof komt, Is Björn Kuipers toch? Utrecht mist er vooral heel veel vandaag. Kali en Wuiters natuurlijk geschorst naar die rode kaarten van vorige week. Er zijn veel mensen geblesseerd ook. Het enige goede nieuws is eigenlijk dat Ruiter de doelman weer terug is. Maar op de bank zitten mensen waar u en ik bij wijze van spreken nog nooit van hebben gehoord. En waarvan Jan Wouters nog wel eens een keer zal nadenken of hij die straks wel of niet wil inbrengen. Wat dacht u van Corti, Papot, Moro en Van der Stoep? Ja, dat is zo grofweg de bank <laughs> van FC Utrecht. Nou ja, wie Hallo. weet, zeggen we over tien jaar, ja, ja nee, maar dat is allemaal heel logisch. Bij NAC is er eigenlijk niet zoveel mis, want daar is Bottegui na Gorsing terug. En dat gaat dan in zekere zin ten koste van Seuntjes die weer op de bank zit. En Buis is uiteraard weer middenveldig geworden. De wedstrijd is zoals gezegd in gang gezet. Dat is 48 seconden geleden gebeurd in de Galgenwaard. Maar het zonnetje, en dat valt toch een beetje tegenweer, achter de wolken is verdwenen. Gaan we naar de andere half drie wedstrijden? daar rolt de bal al zeker. En die houdt kant NEC. Want die wil die bal laten rollen. Moeten winnen, winnen, winnen. Ja, het is, eigenlijk in principe gaat de wedstrijd om des baard. Want vijf punten achter Groningen, uh, NEC, uh, met nog uh, Luttele wedstrijden te spelen. En nu uh, buitenspel overigens voor Platje. Wordt dit uh, gegeven omdat de bal in de handen komt van keeper Diederik Boer van Pexwolle. En uh, Pexwolle, uh, ja, veilig. 33 punten, 6 meer dan Roda. Er moeten echt wonderen gebeuren. Uh, wil uh, Pexwolle nog in de nacompetitie terechtkomen. Maar goed, het uh, blijft altijd leuk. Alhoewel de eerste 4, 5 minuten van de wedstrijd... Zeg maar het niveau hebben van een willekeurig koningslied. NEC Peck Zwolle staat dus 0-0. Leroy George, Erik Valkenburg en Marcel Stoeter zijn de vervangers van drie mensen die er niet bij zijn. Van de Velden en Koolwijk zijn geschorst. En Rex is er ook niet bij bij NEC Peck Zwolle. Speelt in de spits met Fred Benson. Die heeft de voorkeur gekregen boven Afditsch. Het staat 0-0. Er moet nog van alles gaan gebeuren. Want ik heb nog geen fatsoenlijke paas gezien. Maar dat gaat vast wel komen in de rest van de wedstrijd. 4 minuten. 0-0. De Grand Prix Formule 1 van Bahrein. Veel veranderd in de situatie, Louis Dekker? Ja, heel veel. Maar nu hebben we echt overzicht. Want eigenlijk hebben alle toppers, alle koplopers hun eerste pitstop achter de rug. Dus ik kan je wel zeggen, Paul Duresta heeft de race even een tijdje geleid. Het is niet zo relevant. Het is een hele verrassende leider. Maar op het moment dat hij er binnen schiet, zakt hij meteen naar P9. Het verhaal van de race is op dit moment Red Bull. Domineert. En dat had eigenlijk niemand aanzien komen. Maar Vettel heeft een geweldig gat geslagen. En inmiddels is het stof neergedaald. En rijdt Mark Webbers, een teamgenoot, tweede. Wat is er dan gebeurd met de Ferraris? Nou, er is van alles gebeurd met de, met de Ferraris. Het wordt geen lekkere race voor de, voor de Scuderia. Het wordt geen lekkere race voor Alonso. Het wordt geen lekkere race voor Massa. Eerst Alonso. Wat ging daar mis? Die was in het begin agressief, had de snelheid. Maar het ging eigenlijk heel erg in het begin van de race fout. Niet dat hij er wat aan kon doen. Soms is Formule 1 gewoon techniek. Er bleef een stuk van zijn achtervleugel openstaan. En dat ging niet meer dicht. En daardoor moest hij een extra stop maken. Ze hebben dat nu echt handmatig dichtgeklemd. Dat betekent dat hij niet meer kan spelen met wat heet zijn DRS-systeem. DRS wordt gebruikt in de Formule 1 voor inhaalmanoeuvres op rechte stukken. Dat kan op twee plekken op het circuit. Dan klapt hij vleugel open, krijg je extra snelheid. Nou ja, als Alonso dat nog één keer doet, gaat hij weer niet dicht. Kortom, dat kan hij niet meer gebruiken. Daarmee wordt inhalen een stuk moeilijker. Maar bovendien heeft hij natuurlijk door een extra stop, omdat dat gerepareerd moest worden ook nog eens 20, 30 seconden verloren. En hij rijdt nu echt zelfs buiten de top 10, 12e plek op dit moment. Het wordt voor Alonso echt schade beperken. Damage control. Hopen nog een paar puntjes te scoren. Misschien nog een beetje richting zesde, vijfde plek. Meer lijkt er niet in te zitten. En Massa, Massa heeft net ook een stop gemaakt met een verhaal. Want bij Massa bungelt er iets aan de voorvleugel. Dan ga je ervan uit, dan gaan ze die vleugel veranderen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Hij is vrolijk weer naar buiten gereden. En als je kijkt naar Massa op het rechte stuk... Ja, misschien zie ik dingen die er niet zijn, maar ik, ik zie vooral veel dingen nog net niet helemaal loszitten. Uh, hoe dan ook, de Ferrari's hebben flink verloren. En wie profiteren, dat zijn de heren van Red Bull. Vettel lijkt ongelooflijk ongenaakbaar vandaag. Er moeten hele rare dingen gebeuren. Ik weet, er zijn al maar 19 ronden afgelegd. We zijn op een derde, maar op dit moment is hij absoluut op koers naar een zegen. De topper in Engeland is net begonnen. Tottenham Hotspur tegen Manchester City. En het staat daar al na een paar minuten spelen 0-1. City leidt dus door een goal van Nasri. We gaan naar Luik, Bastenaken, Luik, Gio Lippens. Want uh, ja, geen echte favoriet. Houdt iedereen zich ook een beetje schuil die dan nog een beetje semi-favoriet is, zeg maar? Ja, al die semi-favorieten, hoewel ja, het zijn natuurlijk wel fantastische namen hoor. Als je even naar de startlijst kijkt. Maar, maar wat ik al zei, er springt gewoon niemand echt met kop en schouders bovenuit. Zoals dat twee jaar geleden bijvoorbeeld het geval was met Philippe Gilbert. Die toen alles won wat hij maar winnen kan. Nu rijdt hij trouwens wel uh, op het eerste plan mee. Hij rijdt uh, in het spoor van een aantal ploeggenoten van BMC. Die tempo maken in de beklimming van de Wannen. En dat is dan de eerste echte lastige. Geklim hier in het parcours. Het is een slopend parcours. Deze wedstrijd geldt toch als de wedstrijd die vooral sloopt. En het gaat erom wie heeft uiteindelijk ja, de fitste benen nog op het einde van de wedstrijd. Anders dan in de meeste andere wedstrijden kun je je hier gewoon niet meer verstoppen. Het is echt, uh, ja, langzamerhand word je, word je gesloopt. Nou, die favorieten dus. Philippe uh, Gilbert. dit seizoen uh, niet echt geweldig in vorm. Dan hebben we verder staan. Ja, de Colombianen zeg ik dan maar. Henao, Betoncourt op het podium in de Waalse Pijl. Quintana. De winnaar van de ronde van Baskeland. Dan kijken we naar de Spanjaarden. Rodriguez, hardgevallen in de Amstel Gold Race. Was niet heel geweldig goed in de Waalse pijl. Maar werd daar toch nog zesde achter zijn ploegmaat Moreno. Die won daar. En dat is misschien toch ook wel een opvallende outsider hier in het gezelschap. Valverde, Spanjaard, komt dat door. Goede Spanjaard, dat weten we allemaal. Samuel Sanchez. En dan kijken we nog even naar de wat eenlingen. Naar de mannen van de nationaliteit. Waar ze er niet zoveel van hebben in deze wedstrijd. Althans niet zoveel favorieten. Nibali, denk ik dan aan Richie Poort. Misschien met Christopher Froome, maar ook van Froome. Op dit moment kunnen we niet al te veel verwachten. Kreuziger, winnaar van de Amsterdam Gold Race. Daniel Maarten, Jelle van Endert, Koenigo, Gerent. En misschien een Nederlander, een verdwaalde Nederlander. Pauke Mollema. Die uh, negende werd in uh, de Waalse Pijl. Die goed in vorm is, uh, in de Waalse Pijl uh, klem kwam te zitten... in de beklimming van de muur van Hoei. En die eigenlijk toch wel beter moet kunnen. Dat geldt misschien ook voor Tom Jelte Slachter. Die toch ook goed reed in die uh, Waalse Pijl denken we van Pieter Wening, De man in de ontsnapping in de Amsterdam Gold Race. Beste Nederlander daar ook. Hij is toch ook een van de mannen op wie we vooral heel goed gaan letten. Maar zij zitten allemaal nog in dat compacte peloton. Dat nog steeds bezig is aan de Code de Wanne. De kopgroep is inmiddels op de top aangekomen. Die gaan in de richting van de Coldestokkeu. En dan kijken we naar het verschil. 98,5 kilometer nog te rijden. Het verschil tussen de kopgroep van 6 en het peloton. 5 minuten en 56 seconden. En het blijft maar... ...maar goed gaan met Marianne Vos. Ze blijft grossieren in overwinningen. De Olympisch kampioen op de weg won op de mountainbike... ...een wedstrijd in het Amerikaanse Monterey. Ze finishte acht seconden voor de Deense wereldtopper Langvat... ...in de Sea Otter Classic. Vos won afgelopen woensdag ook al voor de vijfde keer in haar loopbaan... ...de Waalse Pijl. circles. Ga je allemaal missen, deze fijne deuntjes. Ja, ik weet wel hoe het met Patrick Zwaanswijk gaat, want die is met de Central Coast Mariners, heeft hij de landstitel van Australië veroverd. Hij won met zijn ploeg de finale en u zult denken, ja, daar zijn ze. De Western Sydney Wanderers, dat was de tegenstander. Daar speelt onder andere Youssouf Hersi. Kent u die niet? Zwaanswijk opende overigens in Sydney met een kopbal. De score Australisch kampioen. En waar speelde Zwaanswijk nou onder meer voor? FC Utrecht en NAC. Nou, als dat geen bruggetje is, Bas Lichelen, dan kan ik ze niet meer verzinnen, hoor. Gaan het sluit niet uit dat ik na afloop even. Kom, applaudisseren <laughs> ja, nog in de precies. video. Uh, 0-0, Utrecht-Nak. Na 10 minuten ruimte Eerste de serieuze schot op doel. hebben we zo even gezien van Toornstra. bal ging een centimeter of twintig naast. Wat overigens vind ik dat Utrecht nog wel een beetje op zoek is. Er staan nogal wat andere namen in, zoals ik zei. Achterin natuurlijk geen Wuitens vanwege zijn schorsing. Dat betekent Herings en Van de Hoorn naast elkaar. Die doen dat bij Jong FC Utrecht vaak. Die hebben dat eigenlijk al jaren gedaan, ook in de jeugd. Die kennen elkaar, maar in het eerste elftal is dat voor het eerst vandaag. Dat zal nog misschien wel wat spanning brengen. Aan de linkerkant staat Zullo. Omdat de elfde uur ook Bulthuis met hemstringproblemen is afgehaakt. En dan staat als verdedigende punt op dat viermans middenveld. Dus niet Kali zoals dat eigenlijk gebruikelijk is. Maar Mortenson. En dat loopt allemaal nog wat onwennig. Nu Herings wat opgejaagd door Godelje. Die dan bij nak op het middenveld weer heel diep speelt. En heel dicht in de buurt komt van Lurling de Spits. De bal wordt teruggespeeld naar de keeper van Utrecht. Robin Ruiter. Dat scheelt een paar kilo, flauw grapje, ik zal het niet meer doen. En aan de linkerkant is dan Herings weer speelbaar op de punt van zijn eigen strafschopgebied, Maar NAK zet de tegenstander onder druk, verschijnt met 4-5 mensen op de Utrechtse helft. Zodat je eigenlijk geen andere keuze hebt dan de bal hoog naar voren te trappen. En daar weet NAK over het algemeen wel raad mee, want als er nou één ploeg in Nederland is die lengte heeft, dan is NAK Dit keer komt Utrecht er toch voetballend uit, maakt Goudelje droogt van de middenlijn een overtraining op Mortenson en krijgt Utrecht een vrije schop. En dat gebeurt dan wat aan de linkerkant van het veld. Waar Zullo de bal heeft genomen. En heeft ingeleverd bij Toornstra. Die dan de bal maar eens komt halen tussen zijn eigen twee centrale verdedigers in. En uh, na een korte combinatie met Van der Hoorn de bal weer terugkrijgt in de middencirkel. Heeft gezien dat er beweging is aan de linkerkant. Daar is Zullo gestart. Maar de bal komt op het hoofd van de rover. De rechtsbek van Nak. Die krijgt de bal met een gelukje nog voor de voeten van Gillissen. Die met een sliding naar de bal gaat. Daarmee zorgt dat Nak de bal houdt. En die gaat dan via Bottengien naar de linkerkant van het veld. En daar combineren Jansen en Verbeek... Verbeek, die al een tijdje last heeft van zijn hak. Komende week ook geopereerd zal worden. Maar dus vandaag nog van de partij is. En deze wedstrijd in de Galgenwaard. Waar het 0-0 is na 12,5 minuut. En diezelfde stand geldt ook voor NRC tegen Pek ongeveer net zo lang gespeeld. En die haatkamp. Ja, kwartier gespeeld en uh, laten we maar zo, zo zeggen, uh, met de wee van weinig spektakel, want nog geen kans, geen mogelijkheid gezien, heel veel slechte pases. 0-0 de stand, eerste kwartier dus uh, uh, gehad en nu duurt het heel lang voordat er een inworp uh, wordt genomen door Joost Broersen uh, en uiteindelijk komt die bal dan bij de tegenstander terecht, bal gaat uh, weer terug naar uh, voren. het was overigens uh, niet Joost Broersen, maar uh, de andere kant, Comboy die uh, de bal ingooide. Nu gaat de bal de diepte in, komt door het hoofd terecht van Breuer en dan kan er overigens genomen worden door NEC. Uh, doet dat uh, met Victor Paulsen. Palsen nog altijd, wordt een beetje opgejaagd, speelt de bal helemaal terug naar Van Eijden. Van Eijden, goede voetballer, uh, bal de diepte in naar voor. Uh, krijgt een klein duwtje, wat heet een klein duwtje, vliegt zo wat de tribunes in en dan is er een vrije trap voor NEC. En dat kan misschien wat opleveren, want uit dit soort uh, stilstaande momenten, daar moeten we het in de eerste 15, 16 minuten van hebben, dat daar misschien een uh, mogelijkheid, of zelfs misschien zelfs wel een kans uit gaat komen als uh, Leroy George zich gaat bemoeien met die vrije trap. Jarig vandaag. 26 jaar van harte. Uh, Bas. Als je de luchtmacht ook in eigen bezit hebt zoals Utrecht, dan hoef je niet per definitie bang te zijn voor die van de tegenstander. Dat bewijst. Centrale verdediger Mike van der Hoorn, die een vrije schop van de linkerkant van Toornstra feilloos binnenkomt. En zo staat Utrecht tegen NAC op een 1-0 voorsprong. Ik moet er wel bij zeggen dat er bij het NAC achterin bijzonder slecht wordt gedekt. Want uh, Van der Hoorn loopt heel makkelijk weg uit de rug van zijn tegenstander, die nog claimt dat hij door Van der Hoorn tegen de vlakte wordt geholpen. Waarschijnlijk de Kuipers vindt van niet. En zo heeft Mike van der Hoorn Utrecht na 14 minuten op een 1-0 voorsprong gekopt. En dat is niet voor het dit seizoen dat hij op die manier gevaarlijk is. We gaan van de Galgenwaard weer terug naar Andy. Ja, ik zie dat Bas kleine oogjes heeft. Het is, uh... 1-0 daar. Hier nog altijd 0-0. De vrije trap waar ik zoveel van hoopte. Uh, eindigde naast het doel van de keeper van Pek Zwolle, Diederik Boer. En nu is Peck weg aan de andere kant met uh, Maktiar. Moktar moet ik zeggen. Uh, komt de bal voor het doel? Nee. Slechte voorzitter. Oh, er wordt heel slecht uitverdedigd. Maar ook uh, Pluim kan er weinig mee. Wordt de bal weer ingebracht. Moktar weer een keer. Kan hij schieten? Ja, maar de bal wordt geblokt. En dan uh, is het uh, cliché. Matthäus Klisch die de bal heeft opgevangen en hem naar buiten geeft. Dat is een goede bal. Moet... Via Asje Tede voorzet komen vanaf de linkerkant. Komt ook, maar wordt opgevangen door Van Eijden. En uh, weer heel slecht uitverdedeld. Zomaar ingeleverd bij iemand van Pek Zwolle. Maar die weet niet goed uh, raad met de bal. En dus uh, via Lachman is het balbezit toch weer in balbezit. Het is uh, niet om aan te gluren de eerste 17,5 minuut. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien. Nu dan misschien, als, als je een bal heeft. Bal voor het doel geeft en weer Van Eijden die hem uh, zwak wegwerkt. Wordt opgevangen en daar is de mogelijkheid en daar is het doelpunt. Eerste... Actie richting een van de doelen is het Younes Mokhtar na nou weer slecht uitverdedigend werk van NEC die de bal oppikt en een mooi over de keeper van NEC Gabor Babos heen wipt en zo is het 1-0 voor Zwolle. Gaan we naar het hockey. Er de uitslagen bij de vrouwen. Mob Kampong 1-2. HDM Nijmegen belangrijk onderin. 1-2. Belangrijke winst voor Nijmegen. Hurley Pinoké 2-0. SCRC De Terriers 4-1. Lare, Oranje Zwart belangrijk voor de vierde playoffplaats. Lare wind van Oranje Zwart. Komt weer op gelijke hoogte. Maar hij heeft nog wel een slechter doelsaldo. En tenslotte amsterdam Den Bos 3-1. Tim Steens zit bij het mannenhockey van Amsterdam... maar zag ook die vrouwenwedstrijd, hè? Jazeker, Tom. En het was een verrassing wat jij zegt ook. Want dat hoor ik in je stem. Ja, <laughs> Want uh, ja, het is voor het eerst dat bos uh, verliest uh, met 3-1 van Amsterdam. En ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd gezien. Het was volkomen verdiend voor Amsterdam. Dat vorige week nog een, een dipje had. Want toen speelden ze met 0-0 gelijk tegen de terriers... die helemaal onderaan staan en debutant zijn in de hoofdklasse. Maar uh, ja, vandaag herstelde de ploeg van coach Allison... en, en zich fantastisch, want ze speelden inderdaad... Beter dan Den Bosch. En dat was Eva de Goede. Met twee benutte strafcorner's. Fantastisch ingepusht. Allebei stijf in de kruising. Onhoudbaar voor keepster Lizzie Couton. En Ellen Hoog die scoorde de derde. Nadat Den Bosch via Maartje Pauwme. Wie anders zou je zeggen. Een 1-0 voorsprong had genomen. Maar Amsterdam knokte zich terug. Won verdiend met 3-1. Ja, voor die wedstrijd was het op zich niet zo heel bijzonder, want beide ploegen waren al zeker van de play-offs, net zoals SCAC. En het gaat inderdaad, zoals je net zei Tom, uh, om die vierde plek nog. En dat gaat waarschijnlijk tussen Oranje-Zwart en Laren met nog twee wedstrijden te gaan. Oranje-Zwart moet volgende week uh, ontvangt, HDM. En Laren moet op bezoek bij Pinoquet. En daarna spelen ze de laatste wedstrijd op 5 mei, spelen die dames van Laren tegen Kampong en Amsterdam tegen Oranje-Zwart. Dus het wordt nog heel spannend voor die vierde plek. Die andere drie zijn al uh, vergeven. Goed, dan even naar de mannen, want daar zijn we natuurlijk voor. Het moet hij even een Bas Tiggere, begrijpt Ja, want Utrecht komt tegen NAC op 2-0. hele simpele combinatie eigenlijk aan de rechterkant van het veld waar Van de Marel wordt weggestuurd. Dat zijn natuurlijk wel dingen waarvan Utrecht weet dat het kan, de komende backs. Van de Marel geeft een voorzet die heel simpel door Toornstra bij de eerste paal wordt binnengekopt of binnengelopen. En nou zeg ik een paar minuten geleden, er wordt bij Nak achterin wel heel slecht gedekt bij die goal van Mike van der Hoorn. Die uh, de 1-0 komt en dat geldt eigenlijk ook nu. Want Toornstra loopt heel simpel twee metertjes weg van zijn tegenstander en staat dan helemaal vrij. En zo is het in een munt van tijd, 2-0 voor FC Utrecht in de gewaard. Kon je bij Mike van der Hoorn nog zeggen, ik vond die van vorige week mooier. Bij uh, Toornstra kan je zeggen, heel alert, heel attent gespeeld. Na 18 minuten. De Duitsers zeggen voor en shy doen, maar dat is het wel een beetje. Bij Utrecht nak 2-0 al in de Galgenwaard. We gaan weer terug naar het hockeyer Tim. Ja, dankjewel Bas. Ja, we gingen even vooruitblikken, of tenminste vooruitblikken. Die wedstrijd is al bezig tussen Amsterdam en Bloemendaal. Belangrijke wedstrijd, want bij die mannen is het heel spannend... om wie, welke vier ploegen zich gaan plaatsen voor die play-offs. Bij die vrouwen gaat het alleen nog om de nummer vier. Maar die mannen is nog niemand zeker van die play-offs. Kijk maar hoe, hoe de stand is. Oranje-zwart staat bovenaan met 46 punten. Eén punt daarachter. Rotterdam met 45 punten. Drie punten daarachter. Bloemendaal met 42. En dan twee ploegen met 41. Dat zijn Kampong en Amsterdam met nog drie wedstrijden te spelen... waarvan deze dus. Eentje is Amsterdam tegen Bloemendaal. We hebben vier minuten gespeeld. Er is nog niet gescoord. Maar ik zei al, het is een hele belangrijke wedstrijd. Want ja, als Amsterdam hier vandaag verliest, dan haken ze af voor die play-offs. En ze moeten dus winnen, dat weten ze. Amsterdam ligt gehandicapt. Jan-Willem Buissant, een van de nieuw internationals bij Amsterdam, is er niet bij. Hij is verbrancheerd aan zijn buikspier, speelt dus niet mee. Voor de rest is Amsterdam compleet en ook Bloemendaal is helemaal compleet. Verwacht hier een mooie wedstrijd, maar voorlopig is er nog niet gescoord. Red Bull beheerst de wedstrijd in Bahrein. Nog steeds zo, Louis? Ja, je moet even door de pitstops heen kijken. Want op dit moment is alles een beetje versnipperd. De een is één keer gestopt, de ander twee keer. Maar Sebastian Vettel had al zoveel voorsprong... dat hij nota bene een pitstop kon maken. En de leiding hield. Uh, op dit moment die Resta, tweede, rijdt ook zeer overtuigend. De schot voor Force India. Maar moet nog stoppen. Zal daardoor straks een paar plekken verliezen. Maar is op weg naar misschien wel een podium. Dus... Uh, het is een beetje een vertekend beeld. Webber is alweer geklommen naar plek 4. Waarom zeg ik dat? Hij is de eerstvolgende die al twee stops heeft gemaakt. En dan straks iedereen weer even staat qua, qua pitstops, een beetje gelijkmatig met elkaar te, te vergelijken is. Dan hebben we Vettel en Webber die de lakens uitdelen. En ik hoorde Bas net zeggen, we hebben een voor- en chai doen. Nou, die hebben we hier ook. En de Duitser, Vettel, kent dat woord, maar, alles, maar al te goed. Want hij domineert echt als in zijn gouden tijden. Hij is natuurlijk drie jaar op, op rij wereldkampioen. En um, we hadden de indruk tot deze race dat hij ervoor moest knokken. Maar de dominantie vandaag is echt ouderwets... Er moeten hele rare dingen gebeuren. We zijn al over de helft van de race. Hij heeft een geweldig gat. Hij verdwijnt ook echt aan de, ho aan de horizon. Hij, eh, ja, hij wint gewoon per ronde anderhalve seconde op dit moment. Hij kan de luxe permitteren om een extra stop te maken voor verse banden. Zo goed gaat het daar. Nou, even over Guido van der Garde, de Nederlander. Daarvan zijn we gewend dat hij achteraan rijdt. Natuurlijk doet hij dat nu ook. Dat is geen verrassing. Maar we zijn ook gewend dat hij goede starts maakt... Daar ging het vandaag mis. Want wat er exact is gebeurd, dat is nog steeds onduidelijk. Maar hij is in ieder geval in de drukte beland. Hij heeft uh, verschillende tikken gehad. De eerste tik die hij kreeg was van zaubercoureur Esteban Gutierrez. Dat leidde tot schade. En Van de Garde zelf heeft Jean-Éric Vernier geraakt. Waardoor beide naar de pits moesten. Vernier had een lekker band op dat moment. En uh, Van de Garde rijdt achteraan. We gaan even naar een, een doelpuntje halen bij Andy. 2-0, Pex Zwolle en een uh, vreemd doelpunt. Bal uh, uit de hoek, vanaf de linkerkant. Gaat over alles en iedereen heen, behalve over één man. Die komt er binnen, Fred Benson. Hij maakt zijn zesde doelpunt van dit seizoen. En uh, ja, over voor en we gesproken, NEC speelt ongelooflijk zwak. Levert elke bal in en hier kon je op wachten. Want Peck Zwolle kan aardig voetballen. Hebben ze het hele seizoen al laten zien onder Art Langeler En nu komen ze al na 23 minuten met 2-0 voor tegen NEC. Gaan we naar het wielrennen, Gio en We blijven in de bruggetjes. Nog geen uh, voor- en doen bij jou, hè? Nee, zeker niet. Hè. We zitten ook in België. Daar hebben ze het ja. over een de voorbeslissing, denk ik. Maar nee, die is er nog steeds niet, hoor. We hebben nog steeds een kopgroep... waar één man wel het heel erg moeilijk heeft. Dat is de Zwitser Pirmin Lang. Een grote, sterke vent. En uh, dan merk je toch wel dat hij op die steile klimmen... dat hij wel uh, tekort komt. Uh, ik zei het al, hij zat in de ontsnapping... In de Waalse Pijl een vroege ontsnapping, een lange ontsnapping ook. Maar uh, toen het echt serieus werd, werd die groep ook ingelopen. En Piermin Lang heeft nu problemen om de anderen bij te houden. Vincent, Jérôme, Jonathan, Fumot... Bart de Klerk, Frederik Veugelen en Sander Armee. Bart de Klerk nu op kop rijdend. We zitten inmiddels ook op de Cote de En dat betekent dat we Stavelot door zijn. Dus toch al achter de rug hebben die de Klerk. Die kan wel aardig klimmen. Want twee jaar geleden in de Giro d'Italia. Toen won hij in zijn debuut in de Giro. Won hij meteen een etappe bij verrassing. Hij verraste de grote favorieten toen in een aankomstberg op. En hij gaat makkelijk omhoog geld ook trouwens wel voor Frederik Veugelen. Een man die we normaal gesproken wat meer in het Laamse werk zien, won ooit dwars door Vlaanderen. En die drinkt nu eventjes wat uit zijn drinkbus en rijdt rustig mee in die kopgroep. Wat ze weten, op 5 minuten en 24 seconden, daar zitten de grote mannen. De grote mannen die op dit moment nog allemaal afwachten. Uh, de grote mannen, die hebben nu ook net de hebben ze achter de rug. Op dat hele steile klimmetje, daar zagen we dat Richie Poort, de winnaar van Parijs-Nies, in de problemen kwam. Hij kwam als een van de laatste boven in het gezelschap, onder andere van Marc Groos. Een jonge renner van Blanco die problemen had om bij te blijven. En dat geldt ook voor Thomas de Gent. Dat is wel verrassend. De Vlaming die voor vakantie zo rijdt. Die we toch betere klimbenen hadden toebedacht. Maar die heeft ook problemen. Ze zaten allemaal aan de staart van het peloton. Maar er kan nog veel veranderen in dat peloton. Dat op dit moment door Staffelo rijdt. Over de keitjes nog 90,5 kilometer. We gaan weer even naar FC Utrecht tegen NAC. Bas, er weer even zo'n term in. Die we daarna bij alle flitsen kunnen gebruiken. Ja, ik uh, zal er even over nadenken. Er komt er zo nog wel weer een. 24e minuut, 2-0. Daar kun je niks mee nog, hè? Nee. Ja. Van der Hoorn en Toorstra nou. hebben gescoord. Dat uh, wisten we al. En dat hebben ze dus allebei gedaan. Omdat er bij NAC achterin eigenlijk niet goed wordt opgelet. NAC heeft uh, nog niet zoveel dat tegenover kunnen stellen. Behalve dat het zo even een hoekschop mocht nemen. Maar alsof dat zo moest zijn, was die ook zo zwak. Dat die bal op uh, 30, 40 centimeter hoogte bij de eerste paal al door Utrecht kon worden weggewerkt. Geen enkel probleem. Herings aan de bal. En zo heb ik gezegd dat Utrecht in de eerste paar minuten nog wel wat onwennig oogde. Dat is ook wel zo. Maar die keren dat ze er doorheen snijden is het wel vrij effectief. En gaat het ook makkelijk. En dat mag NAC zich wel aantrekken. Wat ik nog niet eens verteld had namelijk. Bij Utrecht de twee spitsen normaal gesproken toch. Molenga en Van der Gun zijn er allebei niet bij. Moulenga heeft griep. Van der Gun heeft nog altijd last van zijn knie. Dat betekent dat daar nu de Kogel en Duplant staan. Die zijn dan nog wat minder in beeld geweest. En hebben ook nog niets gescoord. Maar toch het feit dat Utrecht met zoveel andere Gezichten toch uh, met 2-0 voorstaat tegen NAC. Dat is knap. NAC heeft de bal op de helft van Utrecht. Goedelje. gaat pittige in met een half hoog been waar het mag. Dan gaat de bal terug naar Jens Jansen. Die is ook weer niet op te letten. En dan neemt Utrecht erover via Duplan aan de rechterkant van het veld. Hij wil de kogel de diepte in. Nou kan de kogel veel, maar het is niet de allersnelste. En dit keer zit er ook het been tussen van een van de NAC-verdedigers. 25 minuten op de klok. En Utrecht staat uh, nou ja, vrij makkelijk toch eigenlijk voor tegen NAC met 2-0. En Tex uh, Wolle staat vrij makkelijk voor in Nijmegen tegen NEC, namelijk ook met 2-0 eerder op de middag. Was er al een wedstrijd? VVV en Twente hielden elkaar in evenwicht. Belangrijk punt voor VVV. En alles kijkt uit naar half vijf. Feyenoord-Vitesse. Op één.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 Daarom hebben we de elektrische fietstest ontwikkeld. Zo vind je in no time jouw ideale elektrische fiets. Kijk, daar is over nagedacht. Doe de test op sparta.nl. Zo, meneer Jansen, even over uw operatie. Met dit mesje snijdt u straks in uw buik. Ja, doe die stippellijn. Denk maar aan iets leuks. En verwar uw blinde daarom niet met de dunne. Nou, succes. Wel eerst handen wassen, hè? Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet?